8 uur. Het NOS-journaal. Dorald Megens. Kamer wacht op Kunduz' briefkabinet. Egypte maakt zich op voor derde dag van protesten. En Kim Kleisters in finale Australië open. Kabinet werkt de toezeggingen uit die gisteren zijn gedaan in het Kamerdebat over Kunduz. Vanochtend om uiterlijk 10 uur gaat er een brief naar de Kamer. Daarna hebben de fracties enkele uren de tijd om te bespreken... op welke manier het debat over de missie verder gaat. Mogelijk komt er opnieuw commissieoverleg. Maar het kan ook zijn dat het geplande plenaire debat... vanmiddag alsnog wordt gehouden. Het kabinet wil met de Afghaanse autoriteiten afspreken... dat door Nederland opgeleide agenten niet worden ingezet als militair. Minister Roosentaal wil die afspraak maken... nog voordat de Nederlanders naar Afghanistan vertrekken. Vooral voor GroenLinks en de ChristenUnie is dat een belangrijk punt. Als de Afghanen zich niet aan de afspraak houden... kan de uiterste consequentie zijn dat er een einde komt aan de missie in Rosenthal. Minister Hille van Defensie is bereid de training van de Afghanen te verlengen... van zes weken naar zestien of achttien weken. Hij beloofde ook dat de Nederlanders in de loop van het jaar... in betonnen gebouwen worden gehuisvest in plaats van in tenten. De Egyptische autoriteiten bereiden zich voor... op een derde dag van protesten tegen president Mubarak. Demonstranten in Cairo en Suez hebben tot diep in de nacht geprotesteerd. En ze hebben aangekondigd dat ze daarmee doorgaan... totdat de, de Egyptische president is afgetreden. Dinsdag was de grootste demonstratie tegen zijn bewind in 30 jaar. Er zijn tot nu toe 700 betogers gearresteerd. Bij de protesten zijn zes doden gevallen. Gisteren kwamen een politieman en een demonstrant om... Mogelijk komt later vandaag de hervormingsgezinde El Baradei terug naar Egypte. Hij woont in Wenen, waar hij tot vorig jaar het internationale atoomagentschap van de VN heeft geleid. Zijn terugkeer zou kunnen leiden tot nog grotere protesten. De Australische regering heeft een tijdelijke belasting ingevoerd om de kosten op te vangen van de watersnood van afgelopen maand. Daarmee moet 1,3 miljard euro worden opgehaald voor het herstel van de infrastructuur en het redden van bedrijven die failliet dreigen te gaan. Mensen die meer dan 50.000 Australische dollar verdienen... moeten een half procent extra belasting betalen. Huishoudens met een inkomen boven de 100.000 dollar... betalen 1 procent overstromingsbelasting. Inwoners van de getroffen gebieden hoeven de extra belasting niet te betalen. Door de zware overstroming is grote schade aangericht aan kolenmijnen... de landbouw en aan wegen en spoorlijnen in het oosten van het land. In drie staten zijn duizenden huizen verwoest... en de totale kosten worden geschat op zo'n 7 miljard euro. De Ierse regeringspartij Fianna Foyle heeft oud-minister van Buitenlandse Zaken Martin... gekozen als de nieuwe politiek leider. Hij vervangt premier Cowan, die afgelopen weekend opstapte... na aanhoudende kritiek op zijn functioneren. Martin had eerder deze maand nog tegen Cowan gestemd... toen een motie van wantrouwen tegen de premier werd ingediend. Cowan overleefde die stemming, waarna Martin vertrok. Fianna Foyle is sinds 1987 onafgebroken aan de macht in Ierland. In februari of maart worden in Ierland vervroegde verkiezingen gehouden... En in de peilingen staat de partij op een dramatisch verlies. Op Curaçao wordt eind maart een grote volkstelling gehouden. Het Centraal Bureau voor de Statistiek op het eiland... stuurt duizenden enquêteurs langs de huizen met vragenlijsten. Wordt informatie verzameld over zaken als de samenstelling van het huishouden... werk en inkomen, leefomstandigheden en de woning. Om te bereiken dat zoveel mogelijk mensen meedoen... is een informatiecampagne gestart. CBS vertelt onder meer dat het niet de bedoeling is om illegale op te sporen... De vorige volkstelling op Curaçao was tien jaar geleden. Toen was het eiland nog een van de Nederlandse Antillen. Sinds oktober vorig jaar is het een zelfstandig land binnen het Koninkrijk. In Nederland en Vlaanderen is het vandaag voor de twaalfde keer Gedichtendag. Honderden scholen, bibliotheken, boekhandels, uitgeverijen... en culturele instellingen organiseren activiteiten... om poëzie onder de aandacht te brengen. De Gedichtendag wordt georganiseerd door Poetry International... en Stichting Lezen Vlaanderen. Het thema voor dit jaar is Nacht... En de gedichtenbundel is geschreven door Remco Kampert. De 81-jarige dichter en schrijver brak vrijdag zijn schouder bij een val in zijn huis... en heeft daardoor zijn optreden op Gedichtedag moeten afzeggen. De vrouwenfinale van de Australian Open gaat tussen Kim Kleisters en de Chinese Lina. De Belgische Kleisters won in twee sets van de als tweede geplaatste Russin Vera Svonareva. Lina plaatste zich verrassend ten koste van de als eerste geplaatste Caroline Wozniacki uit Denemarken. Nog nooit eerder speelde een Chinese vrouw of man de enkelspelfinale van een Grand Slam toernooi. FC Twente staat in de halve finales van de KNVB-beker. De ploeg uit Enschede versloeg in eigen huis PSV na strafschoppen. Na 90 minuten was de stand 1-1. Tindali maakte voor Twente de winnende penalty nadat Engelaar voor PSV had gemist. Ook FC Utrecht zit bij de laatste vier na een 3-2 overwinning op FC Groningen. Vanavond is de laatste kwartfinale tussen Ajax en NAC. Het weer, het is bewolkt en droog met temperaturen tussen min 1 en min 3. Vanmiddag af en toe zon, dan loopt de temperatuur op tot 0 graden in het noorden en plus 2 aan zee. Morgen meer zon, met ook dan maxima rond het vriespunt. ANWB verkeersinformatie. Er staat 150 kilometer aan file, maakt het tot een normale ochtendspits. Toch niet zonder problemen, want vooral op de A2 ging het al een aantal keer mis, door ongelukken. Uh, er zijn nu nog vrolige problemen op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... tussen Culemborg en de afrit malsen staat 4 kilometer file. Er is daar een vrachtwagen gekanteld en die blokkeert bijna de hele rijbaan. Drie van de vier rijstroken zijn dicht. De opruimen gaat nog geruime tijd duren. Verkeer van Utrecht naar Den Bosch kan dus veel beter omrijden... vanaf knoopend Everdingen via Gorkum, ook de A27 en de A15. Dan de A2 van Den Bosch naar Eindhoven... na een ongeluk tussen Bokstel en Best-West 6 kilometer... Na 67 van Turnhout naar Eindhoven... tussen de Belgische grens en Eersel, 5 kilometer... heeft een vrachtwagen de vangrail beschadigd. De rechte rijstrook is dicht. Sparen, beleggen of allebei? Vaste of variabele rente? Eenmalig of regelmatig een bedrag storten? Zoveel keuzes. Je zou er grijze haren van krijgen. Goed voorbereid grijze haren krijgen... De bankspaarproducten van Deltaloid. Eenvoudig en mogelijk fiscaal voordelig vermogen opbouwen... voor zowel uw pensioenaanvulling als aflossing van uw hypotheek. Ontdek uw mogelijkheden bij dé autoriteit op het gebied van banksparen. Kijk snel op deltaloid.nl slash banksparen. Zeker, Deltaloid. Hey Rachid, de nieuwe mobiele website van de Kringloopwinkel ziet er top uit. Bedankt voor je inzet.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 en Marcel Ooster. Goedemorgen, na twee dagen van protesten en hard optreden van de politie... is het afwachten wat de Egyptenaren vandaag gaan doen. Laatste nieuws krijgt u zo van Nicole Fever. Alberto Contador kan zijn toerzegen gaan inleveren... en dit jaar dan maar opnieuw winnen in Parijs. Zit er ook niet in. En de missie naar Kunduz hangt nu af van een brief. Het lijkt erop dat de politietrainingsmissie naar Kunduz toch stappen dichterbij is gekomen. Het kabinet deed gisteravond een flink aantal toezeggingen om de oppositie voor zich te winnen. Ja, die vielen in goede aarde. Er zit beweging in de zaak. Maar of, de kamer, um, het, of kamer en kabinet genoeg tot elkaar zijn gekomen, dat uh, moet vandaag blijken. Wilco Boom heeft het debat gisteravond tot aan het eind gevolgd. Wilco, er zijn behoorlijk wat toezeggingen gedaan. Kan je ze op een rijtje zetten voor ons? Ja, de belangrijkste toezeggingen kwam van minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken. Hij beloofde dat de missie pas begint als hij van de Afghaanse regering de toezegging heeft dat de door Nederland opgeleide agenten ook echt agent blijven en niet op enig moment bij het leger worden ingelijfd. En in het uiterste geval, beloofde de minister, zal de missie worden beëindigd... als Afghanistan zich niet aan die toezegging houdt. Eh, ook wordt de training van de agenten uitgebreid, dat beloofde minister Hille van Defensie... van de gebruikelijke zes weken naar circa 16 weken. En in die training, wordt er, of in die opleiding, wordt er dan ook veel meer aandacht besteed aan echt politiewerk... en komt er bijvoorbeeld ook aandacht voor onderwerpen als mensenrechten. De opleiding wordt dan kortom eh, minder militair. Nou, verschillende toezeggingen dus van de uh, bewindspersonen. Maar de Kamer wil dat wel even zwart op wit zien? Ja, dat klopt. Hè. Vertrouwen is goed, maar controle is beter. Nee. Schijnt Lenin ooit al te hebben gezegd. En de Kamer wil natuurlijk gewoon precies weten waar het nu over gaat. Vandaar dat ze dat zwart op, wil, zwart op wit willen. Uh, vandaag uiterlijk om tien uur moet die brief er zijn. En uh, ja, dan weten we of de ruimhartige mondelingen toezeggingen ook op uh, papier stand houden. De ervaring leert overigens dat zo'n brief ook nog wel weer eens een uurtje later kan komen hoor. Dus, maar in de loop van de ochtend moet die brief er zijn. En dan is het de grote vraag of Kamer en Kabinet inderdaad naar elkaar toe zijn gekomen. Of uh, het lukt om die missie dan toch te sluiten aan bijvoorbeeld GroenLinks. Want dat is volgens mij, als we het zo juist de hele ochtend, de belangrijkste speler op dit moment. Ja, dat klopt. De, de Kamer komt in elk geval dus op onderdelen, of het kabinet komt in elk geval op onderdelen, tegemoet aan de kritiek van de partijen die de doorslag gaan geven. GroenLinks, D66 en de ChristenUnie. Maar... D66 en de ChristenUnie die, die zijn al een heel eind gewonnen. Die reageerden gisteren heel positief. Of vannacht liever gezegd. Maar uh, GroenLinks uh, deed dat niet. GroenLinks wilde zelfs helemaal niet reageren. Uh, Jolande Sappers is doorgaans erg benaderbaar, maar uh, vannacht niet meer. Dat zegt genoeg. Uh, he, want dan ja, dat ze ermee worstelt, volgens mij. Ja, ja, ze zitten er zeer mee in hun uh, maag. Uh, ze vinden het eigenlijk nog niet genoeg wat het kabinet heeft toegezegd. Uh, daar hoorden we ze achter de, achter, de, achter de schermen wel over klagen. Maar doordat D66 en de ChristenUnie waarschijnlijk omgaan komen zij plotseling in de positie dat GroenLinks gaat bepalen of de missie wel of niet doorgaat. Hun stem gaat de doorslag geven. Ja, en dat is natuurlijk een hele ongemakkelijke positie, want dan sta je volop in de schijnwerpers. Dat is natuurlijk ook lastig voor uh, Jolanda Sap, dat is net de nieuwe fractievoorzitter. Uh, die heeft ook nog wat minder krediet dan uh, haar voorgangster uh, Femke Halsema... Uh, dus het is allemaal heel erg uh, lastig voor groenlinks op dit moment. Ja, en zij zijn dan wel de partij die de doorslag moet gaan geven uiteindelijk? Ja, dat zijn, dat zijn ze zeker. Kijk, het kabinet kan rekenen op de stemmen van uh, de VVD en uh, het CDA. Dat zijn de regeringspartijen. De PVV steunt het beslist niet. Vandaar dat het kabinet dus de, de steun van een aantal oppositiepartijen nodig heeft. Nou, de Partij van de Arbeid is ook tegen, de SP is ook tegen. Dus overblijven die drie waar we het over hadden. D66, de ChristenUnie en GroenLinks. En die zijn dan ook alle drie nodig. Want als een van die drie uit de boot valt, ja, dan, het uh, dan gaat het niet door. Nee. Goed, zodra je de brief hebt, dan horen we het wel, hè? Dat uh, daar kun je vanuit gaan. Welke boom in Den Haag. Tja, en het is natuurlijk niet zo dat uh, dit nieuw is. De uh, aanwezigheid in Afghanistan, die zorgt voor discussie. Het begon met de start van de taskforce Ousgan. Moeten we even terug naar 2006. Wij moeten er met z'n allen... ...van overtuigd zijn dat deze moeilijke missie voor een belangrijke zaak is. Met steun van een ruime Kamermeerderheid worden Medio dit jaar... ...1200 manschappen van de luchtmobiele brigade voor een periode van twee jaar uitgezonden. We komen om de vrede en veiligheid te herstellen... ...maar ondertussen helpen we de Amerikanen ook een handje met oorlog voeren. Wij menen dat het ongeloofwaardig is om in één en hetzelfde land... ...tegelijkertijd oorlog te voeren als wel al te proberen de vrede te bewaren. Het kan zijn dat militairen en met hen hun families wederom het hoogste offer moeten brengen. Voor het eerst sinds Nederland actief is in Afghanistan... is een Nederlandse militair omgekomen als gevolg van oorlogshandelingen. Sasha, ja, dus het gebeurde vanochtend om half zeven... toen Korstrik inderdaad op voetpatrouille was, hij liep op een... Uh, pressure explosive device. Zoals het hier. Tijdens die operatie heeft er zich een explosie voorgedaan. waarbij de korporaal is gesneuveld. Hij zal worden herinnerd als een moedige en dierbare kameraad. Het kabinet heeft er vertrouwen in. Ondanks het feit dat er in Oerushkan nauwelijks sprake is van opbouw... ondanks zware strijd met de Taliban, gaat Nederland toch verlengen. Samen bouwen we aan goed onderwijs, gezondheidszorg, veiligheid, bestuur, wegen en een goede watervoorziening. Deze nieuwe missie vraagt veel van de krijgsmacht. Zowel van onze mensen als van ons materieel. Ook als uiteindelijk geen enkel ander land de taken van Nederland overneemt... gaat Nederland eind 2010 weg uit Oeroeskan. Je kunt de Afghanen nu ook weer niet zomaar in de steek laten... maar nu is de boodschap aan de NAVO heel helder. Nederland doet het nog één keer, maar is daarna ook weg. Teleurgesteld? Ja, intens. Ik ben zwaar teleurgesteld. Ja, heel erg teleurstellend. Het kabinet Balkenende is gestruikeld over de vraag... of Nederlandse militairen wel of niet langer moeten blijven in Oeroeskan. 16 uren lang proberen de ministers een uitweg te vinden. Ze vergaderen, ze schorsen, ze gaan apart zitten. En langzaam raken ze overtuigd van de onvermijdelijke conclusie. Het kabinet kan niet verder. Vasthouden aan de belofte die we aan de kiezer gedaan hebben met z'n allen. Uh, en ook iets zeggen wat heel Nederland al weet. Namelijk dat we niet doorgaan in de Ouderskan. Waar vertrouwen ontbreekt is een poging het over de inhoud eens te worden. Bij voorbaat tot mislukken gedoemd. Zo rijden negen panzervoertuigen terug naar kamp Holland. Dit was de laatste patrouille van de Nederlanders hier in Uruzgan. De laatste gesprekken met de Afghanen. De laatste overname door de Amerikanen. Het zit erop. Het hoofdstuk Uruzgan is voor Nederland afgesloten. Het kabinet heeft vandaag besloten om te komen tot een geïntegreerde... Politietrainingsmissie in Afghanistan voor de periode 2011 tot 2014. Eigenlijk mogen we best trots zijn op wat wij als Nederland in Afghanistan voor elkaar hebben gekregen. En vaak onder moeilijke omstandigheden. Maar het werk is simpelweg niet gedaan. En daarom wil het kabinet dus een nieuwe missie. Of die er komt, hangt dus af van de wijzigingen. Die worden doorgevoerd en die worden weergegeven straks in een brief. Het wachten is daarop. Intussen hebben wij Karen Alberts gestuurd richting Den Haag. En zij zoemt nu rond het Binnenhof, rond de politiek. Ja, het... Even me toevlucht genomen tot een Haags koffiehuis. vlakbij de Tweede Kamer. En ik zit hier met een, nou zeg maar rustig, een tegenstander van de politiemissie. René Grotehuis. Hij is directeur van CORDATE. Ontwikkelingssamenwerking doet die organisatie onder andere in Afghanistan. En meneer Grotehuis is ook gehoord door de Tweede Kamer afgelopen week. Uh, nou, de Kamer heeft kennelijk naar. of de Kamer, de regering heeft kennelijk naar u geluisterd. Want er zijn een aantal toezeggingen gedaan, meneer Grotehuis. Om te beginnen, deze missie zal niet, wat u bijvoorbeeld vreesde ten koste gaan van ontwikkelingssamenwerking, zegt Ben Knapen. Nou, opgelucht. Uh, dat stond ook al in de, in de brief die de, kamer, die de kabinet aan de Kamer heeft gestuurd. Dat maar een heel klein deel... Uh, van de missie ten laste van ontwikkelingssamenwerking zal gaan. Ik heb knapen gisteren niet horen zeggen dat dat van tafel is. Uh, dus wat dat betreft... Uh, politieke uitspraak om te zeggen gaat niet ten koste van. Hij heeft niet met zoveel woorden gezegd... het zal niet uit het budget zijn van ontwikkelingssamenwerking. Ja, ik vond het wat dat betreft heel onduidelijk. En ik, ik, ik heb niet gehoord dat hij uh, de woorden die in de Kamerbrief zijn gezet... dat hij die, die terugneemt. Dus wat dat betreft denk ik dat er niet veel veranderd is. Skepsis blijft. Dan dat andere punt. Meneer Roosentaal is ook goed over de brug gekomen. Die heeft gezegd, nou jongens, we gaan er niet heen... zolang we niet een schriftelijke garantie hebben van de Afghaanse overheid... dat de door Nederland opgeleide politieagenten... Ja, die mogen straks geen militaire acties gaan voeren. Nou, dat moet een pak van uw hart zijn. Nou kijk, dat, dat, dat zou een pak van mijn hart zijn als ik zou weten dat minister Roosendaal voldoende invloed heeft in, uh, in Kunduz om ervoor te zorgen dat het niet gebeurt. Kijk, wat wij doen, daar, wat Nederland daarvan van plan is te gaan doen, zijn, zijn politiemannen opleiden. Wij zetten ze niet in. We gaan niet over de inzet, We gaan niet over waar ze ingedeeld worden. We gaan alleen maar over de opleiding. En als we, uh, we weten gewoon dat dat in Afghanistan allemaal niet onder de controle van Nederland is. Dat als daar de plaatselijke commandant, uh, die uh, mogelijke wijze ook nog een eigen privélegertje heeft. Als die uh, mensen op andere plekken inzet. Mensen voor andere dingen gebruikt. Daar gaan wij niet over. En ik denk dat je dat prachtig op papier kunt krijgen als uh, toezegging. Maar dat, uh, dat de werkelijkheid in Afghanistan uh, wel een ander is. En dat is denk ik het probleem wat rond deze... Missie speelt dat er als het ware iedereen concentreert zich op wat er in Koenloes aan de hand is. En daarin lijkt uh, Nederland een beetje, uh, zou ik zeggen, op een chirurg die op de operatietafel een patiënt krijgt na een zwaar ongeluk. Een man met een uh, schedelbaasfractuur, inwendige bloeding en een gebroken been. En de chirurg besluit het gebroken been te zetten. Dat doet hij heel goed. Dat is perfect gezet, maar na de operatie is de patiënt overleden. Dat is een beetje wat we aan het doen zijn. We zijn ons heel... gelooft Rosentaal gewoon niet? Nou, ik geloof wel in zijn goede bedoelingen... maar ik geloof dat het probleem in Afghanistan is niet... of wij politiemensen in Kunduz opleiden... De... Het probleem van Afghanistan is hoe we een, op een veel groter, groter politiek niveau... een land weer stabiel krijgen, daar een, een, een, een functionerende uh, staat krijgen... waarin iedereen mee kan praten, waarin niet voortdurend conflict aan de orde zijn. En als wij over drie jaar uit Afghanistan weg zijn... dan zal deze politiemissie niet de, de beslissende bijdrage zijn... aan een stabiel en aan een veilig Afghanistan. Misschien wel van een enkel dorp en een stad in, in Kunduz... maar niet van heel Afghanistan. De scepticis blijft bij de directeur van CoreDates. De Belgen, ach ja, de Belgen, die hebben er meer dan genoeg van. Van de formatie van een regering die maar niet wil lukken. Gisteren dan de formateur ontslag alweer. Gaan we het zo over hebben. We hebben de meningen gebeld in België. Eerst eens even naar Wijnand Swaan voor de verkeersinformatie. Vind je het druk of valt het mee? Nee, de ochtendspits verloopt niet drukker dan gebruikelijk. 160 kilometer. Nou, dat, uh, dat, dat is wel eens bonter. Maar uh, toch rust er geen zegen op. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bijvoorbeeld... is een uh, vrachtwagen gekanteld, geladen met containers. Blokkeert goed deels de rijbaan. Tussen Everdingen en Geldermalsen. staat vijf kilometer stil. Drie van de vier rijstroken zijn dicht. Ook het asfalt is beschadigd. Dus voorlopig kan het verkeer beter omrijden richting Den Bosch. En dat kan dan het beste via Gorkum over de A27 en de A15. Op de A67 van Turnhout naar Eindhoven... na een ongeluk met een vrachtwagen bij Iersel 5 kilometer file. De vangrail is beschadigd en daarom is voorlopig de rechte rijstrook licht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Egyptenaren hopen dat, dat wat er in Tunesië gebeurt... dat dat ook in Egypte zou kunnen gaan gebeuren. Maar zijn er genoeg Egyptenaren die zich daarvoor willen inzetten? Eerder deze maand dwongen Tunesiërs hun leid, autoritaire leider tot aftreden. En dat is wat de jongeren in Egypte ook willen. Af van Mubarak, die al sinds 1981 de dictatoriale scepter zwaait. Correspondent Nicole Fever is in Cairo. er wordt nu uh, voor de derde dag gedemonstreerd. Stevig gaat dat vandaag ook gebeuren? Nou, vandaag verwacht ik een protest vergelijkbaar met gisteren. Uh, niet zo groot als eergisteren. Dat, uh, uh, dat is ook van tevoren aangekondigd de dag van de woede. En toen gingen tienduizenden mensen de straat. Nou, gisteren was het iets rustiger. Maar ook weer kwam het tot uh, botsingen met uh, de orde troepen. In Suez is een regeringsgebouw in brand gestoken. Daar zijn doden bij gevallen. Dus er wordt echt heel erg hard opgetreden. En ja, ook vannacht was het hier uh, onrustig. En uh, is er aardig uh, wat, wat geweld gebruikt. Maar morgen, dat wordt echt een dag dat uh, men verwacht dat het weer heel massaal gaat worden. Dan is iedereen vrij, dan uh, wordt er na het vrijdagmiddag gebed, uh, zal men de straat op gaan. Dus dat is afwachten of de opkomst dan weer zo massaal zal zijn of nog zelfs wel groter. Uh, Nicole, Marcel zei het al eventjes, de Egyptenaren lijken geïnspireerd door het vertrek van Ben Ali in Tunesië. Maar was de Tunesische opstand nou echt de enige aanleiding van de protesten in Egypte? Nou, er is al veel langer verzet tegen Mubarak. Er zijn allerlei oppositiebewegingen die al jaren proberen uh, een einde te maken aan zijn regime, te demonstreren tegen hem. Maar die demonstraties die waren niet echt heel erg groot. Zo'n vijf jaar geleden was er een vrij grote uh, uh, uh, demonstratiestroom... Kyvea, dat is een beweging hier. Dat uh, betekent uh, dit, het is nu genoeg. En dat toen werkten alle oppositiepartijen samen... en gingen massaal de straat op. Nou, Dat heeft een tijdje geduurd... maar daarna is de regering er toch in geslaagd... om de oppositie uit elkaar te spelen. Dus het bleef eigenlijk... Bij kleine groepen demonstranten die de straat op gingen, die dan hard werden aangepakt, werden opgepakt. En ja, dat was het dan weer. En zo massaal als het nu is, zoveel mensen die hun angst hebben overwonnen, ja, dat is echt heel bijzonder. Nou, is het aan te geven wie er uh, nu vooral demonstreren, wie er de straat op gaan? Nou, iedereen eigenlijk, iedereen die tegen dit regime is, die gaat de straat op. grote uh, oppositiebeweging, dat is het moslimbroederschap, die hebben mensen opgeroepen, doe mee. Jongeren, studenten. Uh, uh, ...liberale partijen, mensenrechtenorganisaties, uh, intellectuelen. Er, er zit echt van alles bij, maar er is ook een hele groep, een grote groep die er niet bij is. Uh, een groot deel van uh, de Egyptische bevolking is analfabeet. Uh, en ja, mensen die, die, die zijn minder makkelijk te mobiliseren. Dus ik ben ook heel benieuwd of dat morgen wel gaat gebeuren. En er zijn ook uh, zat mensen die gewoon zijn opge opgevoed met de gedachte dat Mubarak hun beschermer is en hun vader is. Ja, en uh, die groep moet je ook niet onderschatten. Is, de, is het geloven wel dat ze iets kunnen bereiken? Nou, absoluut. Kijk, iedereen die denkt, dit is het moment. Mobak die zal niet zo snel uh, uh, het veld ruimen. Uh, Grappen gaan hier ook de ronde dat hij eerst uh, zal wachten tot alle Egyptenaren uh, weggaan... Uh, voordat hij zelf uh, <lacht> uh, zal vertrekken. Dus uh, na een paar dagen demonstreren zal dat niet gebeuren, maar misschien komt hij wel... ...met wat, uh, wat uh, toezeggingen en uh, de demonstranten die geloven er uh, absoluut in. Wat de situatie hier heel anders maakt dan in Tunesië, ...is dat uh, deze man die heeft het leger achter zich, de politie achter zich... ...en dat is echt een immens apparaat, hij komt daar zelf uit voor, uit, uh, uit het leger. En uh, ja, die mensen die wonen in betere huizen, krijgen een redelijk, redelijk salaris... ...in tegenstelling tot heel veel andere Egyptenaren... ...en die staan vooralsnog echt als één man achter hun leider... En je ziet dan ook dat het de, de, de inzet van orde troepen echt gigantisch is. Ja. Nicole Leveve in Cairo. Door naar Spanje, Alberto Contador. Spaanse wielrenner wordt voor een jaar geschorst vanwege dopinggebruik. Wielersport en Tour de Frans verslaggever Gio Lippens. Gaan we daarover spreken. Gio, goedemorgen. Goedemorgen Lara. Wat betekent dit voor de carrière van meneer Contador? Nou, het betekent heel wat voor zijn carrière. Het is ten eerste een enorme smet op zijn carrière. Uh, hij heeft natuurlijk de Tour de France gewonnen in 2007. Dat was dat duel met Rasmussen. Rasmussen uit de Tour gezet. Contador aanvallende renner werd toen de winnaar van de Tour. En we dachten, nou, die gaan we de komende jaren, uh, ja, ieder jaar, bovenop dat podium zien. Daarna was het 2009 de Tour-overwinning en die van afgelopen jaar. En uh, ja, daar komt nou een enorme kras op. Uh, het was altijd een renner van redelijk onbesproken gedrag... Uh, en, en, en, en dat onbesproken gedrag, da, da, daar is nu toch wel een streep doorheen gezet. En voor zijn team, Saxo Bank, is natuurlijk ook niet bepaald leuk. Nee, zeker niet. Want uh, vooral natuurlijk omdat uh, Bjarne Ries... de grote baas van Saxo Bank... Uh, eerst uh, op het einde van het afgelopen seizoen uh, meemaakte... dat uh, bijna zijn complete ploeg wegliep. Ja. Natuurlijk de broertje Slek. Ja. Die begon een eigen ploeg. Uh, toen trok die contador aan. Iedereen had zoiets van... nou, dat is toch een meesterzet van die Bjarne Ries. Want dan heeft hij toch weer... één van de belangrijkste renners uh, van de wereld... heeft hij in zijn ploeg. En die valt nu vrijwel zeker weg. En uh, dat is toch wel een aardige klap voor uh, Bjarne Ries. Volgende, nee, komende vrijdag, dus morgen... dan. Dan is er een persconferentie op Mallorca. Want die ploeg zit op dit moment op Mallorca. Op trainingskamp. En dan zal uh, Bjarne Ries het een en ander verduidelijken. Ook Contador zal daar zijn woordje doen trouwens. Dus uh, daar zal een hele hoop duidelijk worden over hoe het nu verder moet. Dat wordt een interessant moment. Hij heeft drie keer de Tour gewonnen. Je zei het al. Um, nou begrijpen wij dat alleen die van 2010 in ja. gevaar komt. Klopt dat? De Toerzegen waarin de overtreding. Hè, want daar moet je nog steeds van spreken. De overtreding is geconstateerd. De tweede rustdag van de Tour van afgelopen jaar. Toen, uh, toen werd hij in werd hij gecontroleerd. Nou, daar is dat clenbuterol aangetroffen in minime hoeveelheden. En uh, dat is dus de overtreding van Contador geweest. Dus die toerzegen zal hem vrijwel zeker ontnomen worden. En uh, dat betekent dus dat uh, Andy Schlek uh, de man is die uh, de Tour met uh, terugwerkende kracht gewonnen heeft. We kennen het verhaal al uh, van uh, 2006 toen Floyd Lendes uit de Tour uiteindelijk geschrapt werd uit de uitslag. En toen was het Oscar Pereiro-Cio, de Spanjaardse die uh, de Tour uh, overwinning in zijn schoot geworpen kreeg. Uh, bijkomend effect is ook dat Dennis Mentjoff opschuift van de derde naar de tweede plaats en dat Robert Geesink opschuift van de zesde naar de vijfde plaats. Maar iedereen zegt eigenlijk van ja. Hier zitten we niet op te nee. wachten. Andy Schlek heeft ook al gezegd... ik wil die Tour de France niet winnen achter de groene tafel. Ik wil hem gewoon winnen in een rechtstreeks duel met Contador. En, uh, ja, dus veel waarde hechten ze daar niet aan. Ik wil heel kort nog speculeren, Gio. Want uh, Contador heeft, het al, heeft er al mee gedreigd. Hè? Word ik geschorst, dan zie je me niet meer terug. Hij, heeft nog, hij kan nog in beroep gaan natuurlijk. Het is nog niet definitief. Ja, ja, maar hij zal, gaat ook in beroep. Ja, zal die terugkomen nog daarna ook? Nou, dat is dus inderdaad de vraag. Je zegt het al, hij heeft gedreigd zich terug te trekken uit de wielersport. Maar dat zou hij doen als hij voor de volle twee jaar geschorst zou worden. Wat eigenlijk op een, een, een dopingvergrijp staat. Nu ja. is dit, deze schorsing van één jaar. Nou, toch wel duidelijk een verhaal van. Ze weten dat hij in overtreding is geweest. Dat hij een middel in zijn bloed heeft gehad. wat er niet thuis hoort. Aan de andere kant, ik denk ook niet dat ze onomstotelijke bewijzen gevonden hebben. dat hij daadwerkelijk gebruikt heeft. En nou, dat is een beetje het verhaal. Dus het zou wel eens kunnen zijn: dat komt er door besluit, ik word één jaar geschorst. Ik kom na dat jaar schorsing gewoon Gio Lippens over Alberto Contador. Morgen dus een persconferentie van zijn ploeg. Wij zakken af naar het zuiden. Want weer is de formatie in België volledig vastgelopen. Zeven en halve maand na de verkiezingen wel te verstaan. Koninklijk bemiddelaar Johan van de Lanotte... kreeg de onderhandelende partijen niet meer om de tafel. Gisteravond poot hij voor de tweede keer deze maand zijn ontslag aan... bij de koning van België. Goedenavond. Ik heb vandaag bij de koning verslag uitgebracht, mijn zesde verslag... over mijn opdracht als koninklijk bemiddelaar. De Belgische koning Albert had al zijn hoop op hem gevestigd. Maar gisteren moest koninklijk bemiddelaar Johan van der Lanotte... met slecht nieuws terug naar het paleis. Ik heb de koning objectief meegedeeld dat die impasse niet is doorbroken... en dat er geen reëel perspectief op vooruitgang was... Geen reëel perspectief op vooruitgang, dat is nog mild uitgedrukt. Van de Lanotte heeft 99 dagen gepraat, gerustgesteld, gemasseerd, gesust, tevergeefs. Twee weken geleden bood hij zijn ontslag al aan, maar de koning vroeg hem toen nog een ultieme poging te wagen. Weer allemaal te vergeefs. De partijen wilden zelfs niet meer met elkaar aan tafel. Je moet vaststellen dat het inderdaad niet mogelijk is gebleken... de zeven partijen aan de onderhandelingstafel te krijgen. Daarom heb ik ook de koning gevraagd... mijn opdracht als bemiddelaar te beëindigen. De koning heeft hiermee ingestemd. En dus rest de Belgische pers maar één conclusie. Hoe het nu verder moet is volstrekt onduidelijk. Dit gaat niet meer, dit heeft geen zin meer. We weten het zelf ook niet meer. Kunt u de vraag van 1 miljoen oplossen? Wat nu? Wat nu? Nieuwe verkiezingen lossen niets op. Een nieuwe bemiddelaar? Wie zou nog willen? Andere partijen aan de onderhandelingstafel vragen? Politiek is dat bijna onmogelijk. Al staan de liberalen in België te popelen om ook aan te schuiven... En hopen sommige Franstalige politici dat ze de meest radicale Vlamingen uit de onderhandelingen kunnen duwen. Nieuw onderhandelen met dezelfde partijen, is dat een optie? Ik denk van niet. Uh, er is een gebrek aan vertrouwen tussen zo, uh, de zeven partijen. En denk ik, we gaan naar een andere wegmethode, maar ook naar andere partners. Maar dat is, het is de taak misschien van de koning om een beslissing te nemen. De koning krijgt vandaag de belangrijkste partijleiders op bezoek. En dan is het aan hem, de koning, om antwoord te geven op die vraag van 1 miljoen. Wat nu? We zijn erg benieuwd. We een bijdrage van onze correspondent Joris van Poppel.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 De Tweede Kamer wacht op brief over Kunduz en Kim Kleisters in de finale van de Australian Open. Half negen geweest, goedemorgen, ik ben Dorald Megens. Binnen anderhalf uur moet er een brief van het kabinet worden bezorgd in de Tweede Kamer... en daarin worden de toezeggingen uitgewerkt die gisteren over de politiemissie in Kunduz zijn gedaan. Als de brief er is, bekijken de fracties of er opnieuw commissieoverleg komt... of dat er alsnog een plenaire debat wordt gehouden zoals eerder was afgesproken. Belangrijk punt voor de ChristenUnie en GroenLinks... is een afspraak met de Afghanen dat de agenten die Nederland opleidt... niet als militair worden ingezet. Ik wil van het kabinet echt een harde toezegging... dat die overeenkomsten komt voordat de missie daarvan start gaat. Dat moet echt vooraf geregeld zijn. Fractievoorzitter Sap van GroenLinks was dat. Minister Rosentaal van Buitenlandse Zaken belooft zich daarvoor in te zetten. Op dit moment hebben wij geen toezegging op schrift van diensttrekking. Ik zeg gewoon zoals het is... Wij gaan in elk geval zonder meer een hele stevige inspanningsverplichting op dat vlak aan. Laat ik dat dan op dit ogenblik gezegd hebben. Rosenthal zei ook dat er in het uiterste geval een eind komt aan de missie... als de Afghanen zich niet aan de afspraken houden. Minister Hille van Defensie beloofde meer tijd voor de missie... toen de oppositie opmerkte dat zes weken nooit lang genoeg kan zijn... om mensen goed op te leiden. 16 weken of, of, of 18 weken, als je het economisch bekijkt... Uh, de, de, de, ik weet het niet precies, maar ik zeg u dus toe... dat datgene wat u vraagt, krijgt u. Het vliegveld Wezen, net over de grens in Duitsland, is tijdelijk gesloten. Er werd kort na zes uur groot alarm geslagen... nadat een vrouw die al door de douane was via een personeelsuitgang de beveiligde ruimtes had verlaten... en daarna weer was teruggekeerd. Daarom moesten de koffers uit twee vliegtuigen worden gehaald... voor een nieuwe controle. Honderden reizigers, onder wie veel Nederlanders... staan nu in de hal van wezen te wachten tot alles is gecontroleerd. In de Egyptische steden Cairo en Suez... hebben betogers tot diep in de nacht gedemonstreerd... tegen president Mubarak. En ze zijn van plan daarmee door te gaan totdat de president opstapt. Bij de protesten in Egypte zijn zes doden gevallen... Zijn er zijn tot nu toe 700 demonstranten opgepakt. Mogelijk komt de hervormingsgezinde El Paradij terug naar Egypte. Hij heeft veel kritiek op Mubarak en is al eens genoemd als mogelijke president. Zijn terugkeer zou kunnen leiden tot een verheviging van het protest. De Australische regering vangt een deel van de kosten van de watersnood van de afgelopen maand op met een tijdelijke belasting. Dus 1,3 miljard euro nodig om de infrastructuur te herstellen en om bedrijven van de ondergang te redden. Inwoners van de getroffen gebieden hoeven de overstromingsbelasting niet te betalen. De totale schade wordt geschat op 7 miljard euro. Dan naar Ierland. De Ierse regeringspartij Fianna Foyle heeft een nieuwe politieke leider. Dat is de oud-minister van Buitenlandse Zaken Martin. Hij is de vervanger van premier Cowen, die na aanhoudende kritiek is vertrokken. Martin begon met het maken van excuses voor het beleid van de oude partijleiding. I am sorry for the mistakes that we made as a party and that I made uh, as a minister. Very sorry for those mistakes that we made. But the most important thing when things go wrong, Sean, is that you learn lessons from that. Fianna Foyle is sinds 1987 aan de macht, maar staat nu in de peiling op groot verlies... en binnenkort zijn er vervroegde verkiezingen in Ierland. En de vrouwenfinale van de Australian Open, die gaat tussen Kim Kleisters en de Chinese Lina... De Belgische Kleisters won in twee sets van de als tweede geplaatste Rusin Veras von Areva. Als het niet lukt om je allerbeste tennis te spelen, komt het aan op vechten en uh, om als laatste over te blijven zei Kleisters na de wedstrijd. You know, play the best and if you're not playing your best, you just have to fight out there and that, that's what I've been doing so far this week. I haven't always played my best, but good enough to just be better than my opponents every time and, um, and that's what you have to try and do at the end, try to be the last one standing. Kim Kleisters, een van de finalisten in de vrouwenfinale, dus in Australië. Zometeen meer over die wedstrijd na de ster met Marcella Mesker. Tot zover het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Op dit moment komt er veel bewolking voor in het land, maar het is overal droog. In het noorden klaart het momenteel al op en daar vriest het dan ook enkele graden. In de rest van het land ligt de temperatuur net boven nul. Nou, in de loop van de ochtend klaart het vanuit het noorden verder op. Vanmiddag is het dan ook vrij zonnig en droog. Warm wordt het overigens niet, want het wordt maximaal een graad of twee. De wind die komt uit het noordoosten en is matig tot vrij krachtig, zo'n windkracht 3 tot 5. En die wind die zorgt er ook voor dat het vandaag voor het gevoel ijzig koud is. Vanavond klaart het verder op en de nacht verloopt dan ook helder en koud. Het gaat maar liefst 3 tot 6 graden vriezen. Morgen vrijdag belooft het een zonnige en droge dag te worden. In het oosten blijft het overdag licht vriezen. In het westen wordt het maximaal een graad of 2 nou, het weekend verloopt ook droog met op zaterdag nog veel zon. Op zondag wat meer bewolking, maar ook dan blijft het droog. De dagen daarna blijft het vrij koud en droog weer en geregeld zal de zon te zien zijn. ANB-verkeersinformatie. Ah, nee, de ochtendspits verloopt niet drukker dan gebruikelijk. Toch rustig geen zegen op. Er zijn veel ongelukken gebeurd met lokaal veel oponthoud. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Everdingen en de afrit gelder 6 zes kilometer stilstaan. de vrachtwagen gekanteld en geschaard. Drie van de rijstroken zijn voorlopig dicht. Ook het asfalt is beschadigd. Gaat lang duren. Het verkeer richting Den Bosch kan beter omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. De A6, Lelystad richting Muiden, is zojuist een ongeluk gebeurd... in de dagelijkse file bij Almere. Twee kilometer daar, linkerrijstrook is afgesloten. A20 naar Gouda. Bij Nieuwe Kerk van de IJssel zijn twee rijstroken dicht. Drie kilometer file. Ook een ongeluk op de A50, Zwolle richting Apeldoorn. Tussen Heerde en Epe, zes kilometer stilstaan. De linkerrijstrook is dicht... Verkeer richting het zuiden kan beter gebruik maken van de A28, de route via Harderwijk. De A58 van Breda naar Bergen op Zoom bij de Alfred Wouwse Plantage 4 kilometer. De rechte rijstrook is afgesloten. De A67, turnout richting Eindhoven na een ongeluk bij Eersel 5 kilometer. De rechte rijstrook is dicht.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 Kom maar. Je kan ook het volume uitdraaien. Of zet hem op een andere zender. Je bent nog steeds aan het luisteren, Radio Radioreclame. Je hoort dat het werkt. Ga naar het Radioadviesbureau voor alle voordelen van radioreclame. Kijk op rab.fm. Goedemorgen, het is negen minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Finalisten bij het vrouwentoernooi van Australian Open zijn bekend. U hoorde het net al, Kim Kleister treft de Chinese tennisster Lina. Na. Marcella Mesker, Lina. Na. Stond die ook ja. op jouw lijstje? Nou ja, ze is wel top 10 speelster hoor. Nummer 9 van de wereld. En uh, ze was, uh, zoals we dat zeggen in tennistermen, een echte dark horse in dit uh, uh, toernooi bij de vrouwen. Vorige week, uh, of twee weken terug alweer, won ze het toernooi van Sydney. Toen versloeg ze Kim Kleisters in de finale. Dus dat gaf al aan dat ze in bloedvorm verkeerde. Dit toernooi tot aan de halve finale, nog geen set verloren. Ja, en dan ineens tegen Wozniacki, de nummer 1 van de wereld... een hele moeilijke, loodzware wedstrijd spelen... met zelfs een matchpoint tegen in de tweede set en dan toch winnen. Dus het geeft wel aan dat deze Lina heel erg goed is. Um, zeker geen, geen nieuwkomer en ik denk ook vast en zeker een blijvertje. Oké, okay. uh, Wouter Zwart, onze correspondent in China. Wouter, is die halve finale massaal bekeken in China? Nou, het was hier natuurlijk gewoon een werkdag... dus iedereen moest een beetje stiekem op kantoor kijken. Dus zeg maar, uh, Nederlands elftalachtige taferelen... met iedereen aan de buis gekluisterd. Nee, dat, dat was het zeker niet. Maar men is wel heel erg trots, hoor. Uh, ik heb meteen even op de internet voor gekeken... waar men altijd heel actief is hier. Uh, ja, de trots van China wordt het genoemd. En nog nooit heeft een Chinees... en bij mijn weten, maar dat weet Marcella beter... Uh, zelfs een Aziat heeft nog nooit... in de singelfinale van een Grand Slam gestaan. Dus ze zijn echt heel erg trots. Is dat zo, Marcella? Ja, dat klopt. Dat klopt. Het is, het is uniek. Het zat er al een beetje aan te komen, hoor. Het Chinese tennis, want natuurlijk zo'n groot land. En ze hebben de laatste jaren fantastische faciliteiten. Er zijn grote toernooien. Er is veel geld wat er wordt gepompt in al die grote internationale toernooien. Dus ja, het is gewoon wachten tot het er een keertje uitkomt. En ja, deze Chinezen, die, die lijkt het echt in zich te hebben. Uh, ik, ik vind het ook opvallend um, dat, dat zij ook emotie toont. En die motivatie en die spirit. Want dat was in het verleden altijd zo. Het bescheiden Chinese tennis. Maar zij gelooft echt in zichzelf. En misschien is dat haar grote klasse. De ontzettende tijger, ook zoals ze speelt. Wouter, hoe, hoe kan het dat um, een Chinese in, ineens zo ver komt in het toernooi? Nou, het heeft inderdaad een beetje met haar uh, toch wat, wat wilde karakter te maken. Dat is anders ten opzichte van andere Chinese mensen. Dus ik denk dat dat zeker meespeelt. Wat ook heel erg meespeelt is iets wat hier twee jaar geleden gebeurd is. Toen heeft uh, de Chinese uh, tennisbond die heeft een aantal Chinese toptalenten een beetje vrijgelaten. Die hebben gezegd, oké, okay, jullie mogen vanaf nu jullie eigen carrière gaan bepalen. Eigen coach kiezen, eigen schema's, eigen reisschema's. Voorheen mocht dat niet. Hè. Toen moesten ze bijvoorbeeld 60% van hun jaarlijkse inkomen aan de bond teruggeven. En die regelen. Dus alles voor ze, de trainers en de reizen. Nou, dat korset, waarin onder andere Lina zat, die kon daar helemaal niet tegen. En toen dat korset afmocht, toen zag je eigenlijk in de laatste twee jaar dat het ineens een heel stuk beter ging. Vorig jaar in de halve finales, en dit jaar dus in de finales. Ja. Krijg je wel oranje toestanden uh, zaterdag in de, voor de finale? Gaan de Chinezen dan massaal voor de buis? Ja, dan is het weekend, hè? dan is het zaterdag. Dus er zullen veel meer mensen gaan kijken dan dat vandaag gebeurd was. Uh, ja, en het zijn natuurlijk opportunisten, hè, de Chinezen. Het is eigenlijk net als in Nederland. Als wij iemand hebben die ineens heel goed pijltjes in een bord kan gooien... dan vinden we ineens met z'n allen darten helemaal geweldig. <lacht> dat is nu ook een beetje met de Chinezen en het tennis. Bovendien woont er in Melbourne en in, überhaupt in heel Australië... wonen er heel veel Chinezen. Dus ja, die zullen natuurlijk allemaal nu gaan proberen... om. Te kopen. Ja, maar ja, eh, Marcella, dan eh, komt ze Kim Kleisters tegen. Over vorm gesproken en hard werk. Want die, ze zei het eh, net, als het niet gaat, dan werk ik gewoon hard. Eh, kan ze tegen haar winnen? Wat denk jij? Um, nou kijk, één groot voordeel dat Kim Kleisters heeft... Zij heeft natuurlijk al de ervaring van het winnen van een Grand Slam. Zij heeft er drie achter de naam staan. Heeft in een aantal finales gestaan. Dus die komt met een, ja, toch een dosis ervaring die finale binnen. En we hebben in het verleden natuurlijk vaker gezien... ook zeker in het vrouwentennis... waar soms toch de zenuwen en de spanning een grote rol spelen. Dat ja, als je daar voor het eerst staat... dat het toch een hele andere wedstrijd is. Dat het ja, soms een beetje angsttennis wordt. Dus ik denk dat het van enorm belang is... als die Lina goed start in de wedstrijd. En uh, daar zal het een beetje om gaan. Want qua tennis kan ze kleisters aan. Twee weken terug Sydney versloeg ze kleisters nog in twee sets. Prachtig gespeeld. Dus qua tennis, dat is niet het probleem. Maar hoe uh, uh, gaat ze om met de zenuwen? Hoe start ze de wedstrijd? Als ze meteen 3-4-0 achterkomt, ja, dan zie ik haar dat niet meer goed maken. Dus de start van de wedstrijd zal van heel groot belang zijn. En... Kleisters met haar ervaring, ja, die moet je toch als favoriet uh, betitelen. Ja. Dan nog heel eventjes naar het dubbeltoernooi kijken. Daar is een klein Nederlands tintje nog aan in de halve finale... met de Antilliaan Jean-Julien Royer. Hoe is het met hem vergaan? Um... Nou, dat is inderdaad een jongen uit uh, Curaçao, Jean-Julien Royer. Hij speelde met de Amerikaan Erik uh, Boutorak. Uh, zij speelde in de halve finale, nou, verrassend bij een Grand Slam. Vloor wel van de favorieten, de, hmm. de Brian-broers, 6-3, 6-2. Maar goed, was een leuk tintje. En uh, ja, over twee jaar schijnt hij voor Nederland te mogen uitkomen. Dus Kijk. wie weet hebben we in de toekomst nog wat aan hem in de Davis Cup voor de dubbel. Marcella mesker over het Australian Open. Het is kwart voor negen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Brandstichtingen, bedreigingen, verfbommen, bezettingen. De strijd tegen het immigratiebeleid in Nederland verhard. Medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, IND, worden ook steeds vaker thuis bedreigd en geïntimideerd. Bouwbedrijven zijn bang om mee te werken aan de bouw van detentiecentra voor asielzoekers. Het kabinet maakt zich intussen zorgen over deze vorm van asielactivisme. Twee jaar geleden werd Nederland voor het eerst opgeschrikt door een radicale vorm van asielactivisme. Actievoerders besmeurden de deur van de privéwoning van een IND-medewerker met bloed. Een jaar later waarschuwt de AIVD voor radicalisering onder asielactivisten. Staatssecretaris Steven van Justitie. Nou, het is een aantal incidenten hebben we nu gehad. Uh, sommige van een uh, aantal maanden geleden, 7, 8 maanden geleden. Ook nog een paar uh, recente incidenten. Daar ga ik verder niet op in, want die zijn uh, op dit moment in onderzoek. Uh, maar ik denk dat we daar gewoon waakzaam op moeten zijn. En je kunt de boodschap maar afgeven, blijf van onze mensen af. En dat is precies wat ik doe. Maar de acties verharden zich en worden steeds persoonlijker. Enkele tientallen keren per jaar worden IND-medewerkers thuis bedreigd en geïntimideerd. Schandelijk, meent minister Leers van Immigratie. Kijk, medewerkers voeren uit wat wij hier besluiten, wat ik besluit, wat de staatssecretaris besluit. En die mensen kun je niet op deze manier bejegenen. Dat is onacceptabel, ik ga voor die mensen staan. Want uh, wat mij betreft, dan komen ze maar bij mij, maar niet naar die mensen toe. Die voeren uit wat wij met elkaar afspreken. Voorbeelden van dit soort bedreigingen en intimidaties zijn er te over... En niet alleen aan het adres van IND-medewerkers. VVD-Kamerlid Cora van Nieuwenhuizen. Als mensen naar een uh, zitting over een bestemmingsplan gaan, bijvoorbeeld, moet er uh, naam- en adresbeveiliging worden toegepast. Er zijn allerlei websites uh, in de lucht waar mensen echt uh, met naam en toenaam soms op genoemd worden en, en bedreigd worden. Zelfs een, een, een bouwbedrijf, wat als besmet bedrijf wordt verklaard, waar. Alle acties op worden gericht. Een burgemeester waarbij zijn voordeur wordt rood geverfd. En nou ja, ik vind dat het langzamerhand echt te gek wordt. Minister Leers bevestigt dat bedrijven afhaken door dit soort bedreigingen. In het kader van bijvoorbeeld bouwen van nieuwe voorzieningen... wij niet eens eens meer een keuze kunnen gaan maken tussen de architecten of de bouwers. Omdat die anders bang zijn dat ze met activisme te maken gaan krijgen. Dat er acties tegen hun gevoerd gaan worden. Onacceptabel. De acties beginnen steeds meer te lijken op de harde acties van dierenactivisten. Daarom is het van groot belang nu hard in te grijpen, meent Van Nieuwenhuizen van de VVD. Uh, aan het begin proberen om dit met wortel en tak uit te roeien. voordat het ook zo erg wordt als wat we bij de uh, dierenrechtenactivisten op sommige punten hebben gezien. Bij het Openbaar Ministerie is om die reden een speciale officier van justitie aangesteld. om juist dit soort vormen van asielactivisme aan te pakken. Een bijdrage was dat van onze politiek verslaggever Michiel Breedveld. Groot alarm op vliegveld Wezen, dat is net over de grens in Duitsland. Een passagier gedroeg zich daar verdacht en het vliegverkeer ligt nu stil. De verkeersinformatie eerst bij de ANWB Wijnand Zwaan. Als je naar het aantal kilometers kijkt, is deze spits geen hoogvlieger. 150 kilometer in totaal. Toch zijn er desondanks veel ongelukken gebeurd met ook veel vertraging. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Everdingen en Geldermalsen 6 kilometer stilstaan. Er zijn een vrachtwagen gekanteld met containers. De opruimen gaat heel lang duren. Drie rijstroken zijn dicht. Verkeer richting het zuiden kan beter omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. De A20 richting Gouda na een ongeluk bij Nieuwerkerk aan de IJssel 4 kilometer. Alle rijstroken zijn dicht en het verkeer wordt langsgeleid via de vluchtstrook. De A50 van Zwolle naar Apeldoorn is ook grotendeels dicht tussen Hattem en Epen 8 kilometer. Verkeer naar het zuiden kan beter omrijden via de A28... En de A67 van Turnhout naar Eindhoven... tussen Reti en Eersel, 9 kilometer na een ongeluk met een vrachtwagen. daar is de rechte rijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Over uh, 2,5 uur ongeveer dient in Den Haag een wel bijzonder kort geding... waarin een gevangene eist dat hij naar huis mag. Want deze man is zo groot en zo zwaar... dat hij lichamelijke klachten krijgt van het gevangenismeubilair... Daar gaan we over praten met zijn advocaat, Bas Martens. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dan moet u maar even uw cliënt beschrijven voor de luisteraars. Ja, mijn cliënt is uh, 2,7 meter groot, weegt 230 kilo Sorry. en is met recht een reus. Als je hem ziet binnenkomen, dan, zit, dan bukt hij zich onder de deurpost, euh, omdat hij zo groot is. En mag ik dan ook even vragen hoe groot het gevangenisbed is? Nou, het gevangenisbed is 1,96 meter. 96. Dan komt hij net wat tekort. Dan komt hij een stuk te kort, maar dat matras ligt dus ook in een soort stalen bak. Dus hij kan ook zijn, uh, zijn voeten er niet overheen uh, laten bungelen. Uh, daarom hebben ze nu een pallet uh, in, dat, uh, in, dat, uh, in die bak gegooid. En daarop hebben ze twee matrassen gelegd. Ja. En dat geheel ligt nu ongeveer een meter hoog. Maar nog steeds staat dat bed uh, tegen de muur aan en is dat matras heel erg smal. Waardoor hij uh, alleen maar op zijn zijkant kan slapen. En dan ook heel licht moet slapen, want als hij zich omdraait dan uh, kukelt hij eruit. Um, en uh, deze man die is de gevangenis ingegaan met al uh, behoorlijke historie van, uh, van rugklachten. Dus het is een, een buitengewoon pijnlijke ervaring voor hem om daar te zijn. En dit is ook nog niet alles, want uh, hij kan zich ook niet op het sanitair, uh, hij kan niet op de wc zitten, hij kan niet onder de douche staan. Uh, want daar, daar is hij gewoon helemaal te groot voor. Ja, nu horen we wel, en u geeft het zelf ook al aan... dat er wel wat aanpassingen aan de cel van de man zijn gedaan. Um, is dat nog niet genoeg? Nou, op het moment dat dit kort geding aan hangig werd gemaakt... en dat was uh, eind december, uh, daar zit altijd wat doorlooptijd tussen... toen is, uh, is men wakker geworden en toen hebben ze dus die verhoging op zijn bed gemaakt. Voor de rest is er nog niks gebeurd. Er is een folder opgevraagd voor een, uh, voor een stoel waar hij eventueel op past. Want er is ook geen enkele stoel waar hij uh, goed op kan zitten. En, uh, maar eigenlijk sindsdien is er nog niks gebeurd. Hmm. En u wilt graag dat hij naar huis mag, maar hij zit natuurlijk niet voor niks in de gevangenis, denk ik dan. Nee, maar daar wil hij ook niet aan ontkomen. Hij heeft alleen gezegd, ja, uh, zo kan dit niet voortduren. En uh, probeer in elk geval van mij de zodanige aanpassingen uh, te maken... dat de straf die ik krijg vergelijkbaar is met de straf voor een andere gevangene. Uh, die in elk geval niet pijnlijk hoeft te zijn. Dus wij stellen dan ook in dit kort geding dat er sprake is van een schending van uh, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat een, waarin bepaald is dat als je naar iemand een detentie oplegt, dat hij wel humaan moet zijn. Ja. En hij heeft thuis een aangepast bed, maar kan hij die niet meenemen? Ja, nou, dat mag niet. Oh. Uh, en uh, er is, uh, er is uh, in elk geval door hem gevraagd: van, doe mij een aangepast bed. Maar ja, dat past niet in de cel. En hij moet uh, toch in de cel. Hm. Is afvallen geen oplossing? Nou, als u hem ziet, het is helemaal geen dikke man. Het is gewoon een, een reus. En met recht een reus te noemen. Ja, dus dat zit er niet in. Nee. nee. Nou, dan wachten we het kort geding af met u. Hartelijk dank voor uw ja. uitleg. Ja hoor, graag gedaan. Bas Martins. Dag. 9 minuten voor 9 is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journal. Wij moeten maar eens even gaan schakelen met de luchthaven van Wezen. Duitse Wezen. Want er zijn problemen. Het is net over de grens. Het luchtverkeer ligt er stil. Een vrouw die al had ingecheckt... vertrok via een personeelsuitgang en kwam even later weer terug. Dat was voor de luchthaven reden om groot alarm te slaan. En vervolgens alle vliegtuigen aan de grond te houden. Ter plaatse ook veel Nederlanders. Um, we hebben er een gevonden. Bram, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het daar? Um, hektisch. Hektisch? In welke zin? Um, de poorten zijn natuurlijk open opengegaan, dus iedereen mag nou weer uh, langs de douane richting de gates. Maar uh, alle hekken zijn aan de kant geschoven door iedereen. En uh, het is nou gewoon uh, survival of the fittest. Hm. Gewoon uh, degene die als eerste is, uh, die gaat volgens mij als eerste binnen. Ja, wat staat er op de borden? Is er veel vertraging? Um, er is uh, geen enkel bord uh, zichtbaar hier. Ja. Alles uh, wordt uh, gewoon omgeroepen. En uh, de informatie die omgeroepen wordt, die is vrij algemeen. Ja. En, en voor u persoonlijk, uh, welke vlucht had u moeten hebben en welke gaat u nemen? Ik uh, had uh, volgens mij om kwart voor zeven in het vliegtuig naar Londen moeten zitten. Aha. En ik zou. Kun uh, niet meer halen? Kop... Nou, dat, dat lijkt me sterk. En ik zou mijn goed niet weten hoe laat ik hem nou wel kan uh, nemen. Ja, want u gaat nog wel naar Londen. Want dat was de bedoeling. U zou daar lekker gaan ontspannen met uw vriendin. Inderdaad. Ik, uh, ik hoop dat ik nog ga, ja. ja. Uh, Wordt u daarover goed geïnformeerd? Heeft u enig idee wanneer u wel uh, weer uh, kunt vliegen? Nee, er is totaal geen uh, zicht op uh, wanneer de vluchten wel gaan. En uh, hoe vertragingen het in totaal op zal lopen. En hoe de gang van zaken dadelijk zal zijn na de douane. Het hmm. is een beetje een uitzicht... Uh, Loze situatie, qua informatie. Ja, en wat betreft die informatie, is er ook verteld wat er aan de hand was? Uh, nee, er, is eigenlijk, er zijn eigenlijk twee meldingen gedaan. Eentje was uh, over dat je je eigen bagage in de gaten moest houden. En de andere melding was dat er wegens technische redenen het uh, vliegveld uh, ontruimd zou worden. En uh, voor de rest uh, werd er helemaal geen informatie uh, verschaft. Hm. En alles staat aan de grond? Uh, zover ik weet uh, staat uh, tot nu toe nog alles aan de, aan de grond. Oké, okay. krijgt u wel een kopje koffie? <laughs> Helaas, Ach, dat ook dat niet. Dat niet is. Nou, wij wensen u veel sterkte. Ja, bedankt. En dank dat u ons even wilde vertellen over de toestand op dit moment op de Duitse okay. luchthaven Weeze. Ja, ja. Dan naar vanavond Ajax moet spelen. Uh, en er komen een paar belangrijke dagen aan voor de club. Na het verlies tegen FC Utrecht en het vertrek van Urbi Emanuelsen naar AC Milan. Moeten ze dus vanavond in de kwartfinale van de knvb weken tegen NAC Breda. Komend weekend is de Breda's club ook al de tegenstander in de competitie. Maar daar ging het eigenlijk nauwelijks over op de persconferentie van Ajax-trainer Frank de Boer. De vragen gingen over de usual suspects, Mounir El Hamdaoui en Luis Suarez. Bijdragen hoort u van Ragnar Niemeyer. Ajax kan tegen Nak opnieuw niet beschikken over Spits Mounir El Hamdawi. Het blijft kwakkelen met de Marokkaanse international. Dan is hij boos, dan ziek en nu weer geblesseerd. En daar zag het gisteren niet naar uit, want toen trainde hij. Zijn knie speelt nu op. Nou, Het is wel het steeds, hetzelfde De pace maar waar hij steeds uh, last van heeft. Hij was ook ziek, toch? Ja, daarvoor. Maar nu zeg maar, deze week uh, zeg maar, heeft hij uh, de laatste week... of anderhalve week heeft hij steeds deze blessure gehad. En uh, het is langzaam uh, beter geworden. En, ja, hij heeft uh, twee keer zeg maar, uh, goed mee kunnen trainen. En eigenlijk is het nu een terugval doordat door hij precies uh, een tik op die, uh, die pees kreeg. Dus, dat uh, is doodzonde, want uh, nogmaals, we kunnen hem hard gebruiken. Is hij nog steeds jouw eerste spits? Of heb je zoiets van: ja, er is steeds wat, we moeten er gewoon verder kijken? Nou, hij is één van onze spitsen. En uh, op, ik denk, een de manier in, in goede doen en in de vorm. Uh, kan hij uh, de eerste pit zijn. Het is op dit moment nog even stil... rond een eventueel vertrek van Luis Suarez uit Amsterdam. Toch houdt hij Ajax-trainer Frank de Boer nog steeds met alles rekening. Ook met een vertrek van de aanvaller naar Liverpool... de club die eerder deze week met een veel te laag bot naar Amsterdam vloog... en een paar uur later weer kon vertrekken. En Liverpool meldde zich nog niet opnieuw, zegt de Boer. Nee, het is nog vrij stil eromheen. Uh, het kan zomaar weer aangewakkerd worden natuurlijk. Maar uh, laten we hopen uh, dat de wind is gaan liggen. Zit je wat dat betreft eigenlijk permanent met de telefoon aan je oor? Uh, ja, of, of Danny bijvoorbeeld. Uh, of Rick natuurlijk. Ik denk dat die uh, meer. Zeg maar, in eerste instantie zijn dat degenen waar de zaken Of uh, de mensen eerst naartoe bellen. En daarna word ik meestal uh, ingelicht. De boer weet niets van een klacht bij de FIFA. De Amsterdammers zijn boos dat Liverpool achter de rug van Ajax om contact met Suarez zocht. Opvallend genoeg blijkt Ajax precies hetzelfde te doen. De goede verstaande hoort de boer zeggen dat Ajax de opties van Herenveener Bas Dost. of Utrechter Ricky van Wolswinkel al nadrukkelijk achter de hand heeft. Ja, natuurlijk zijn we zo bezig. En, uh, maar nogmaals, het is vrij lastig. Want je weet niet uh, ja, of zeg maar, eventueel een transfer komt. En ja, als het zo gaat, uh, zal het zijn. Ja, dan moeten we snel adequaat handelen. Maar dan weet je wel dat mensen het eigenlijk zo'n leuke, een vriendelijke en aardige club vinden. Die zekerheid heb je dan al. Blijft de vraag hoe lang Ajax geïnteresseerde clubs nog de kans geeft om Luis Suarez uit Amsterdam weg te kapen. Wat de boer betreft, blijft het bij nog drie dagen. Tot zaterdag dus. Nou ja, het is nu al vrij kort. Dus het zal al heel snel moeten gaan wil maar, onderhandeld worden om Dus... Wij gaan ervan uit dat uh, na de 29 uh, dat, uh, dat het over is. En anders doet Ajax er gewoon een paar miljoen bij. Een stuk of vijf, grapte de boer. Dan zal Ajax wel moeten winnen in de beker tegen nakken in de competitie zondag. Want zonder kans op de beker en een serieuze kans op de landstitel... hebben de Amsterdammers weinig meer aan de dure Zuid-Amerikaan. Ajax dus vanavond tegen Nak Breda En dan nog een laatste voetbalbericht komt net binnen. Edwin van der Sar stopt met voetballen aan het eind van dit seizoen. Dit seizoen is trouwens zijn 21ste op het hoogste niveau. Hij voetbalt of kiept bij Manchester United. Is nu 40 en hij vindt dat het nu tijd wordt om aandacht aan zijn gezin te schenken. Aldus de Record International. Vrijdag meer.